Sabbat, shalom. Welkom iedereen. Het is vandaag 12 september hè, 2020, 23e LO van 5780. En ik wil heel graag welkom heten, Martijn en Marinda. De mededelingen: we hebben volgende week Rosh Hashanah, willen we graag op dienst houden. En de 26e, daar heb ik dus een oproep voor gekregen: dat komt uit Amerika. En dat is een internationale dag van gebed en verontmoediging. Dan willen we beginnen. We beginnen altijd met de chauffeurblazer. Dan gaan we gelijk verder met het zingen van de Shabbat Shalom met die. En ik zal jullie opnieuw zetten zodat je het mee kan zingen. Dan willen we het Shema uitspreken: Shema Yisrael Yahweh Eloheinu Yahweh Echa Baruch Shemkevoh goed.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 En bij zijn naam zweren. Amen. We willen zingen psalm 92. Dat is de Sabbatspsalm. Tof Leodot, la adonai. Um, vandaag zijn jullie geplaatst voor de eeuw van God. Jullie aanvoeders, jullie stammoten, jullie oudsten, Alle mannen van Israël, alle kinderen, vrouwen en alle vreemdelingen die zich in je leger kan verbinden. Om toe te treden tot het verbond met de Eeuwige, je God, die je vandaag tot een volk zal maken, waarbij hij in jouw God is, zoals hij beloofd tot een Abraham, Isaac en Jacob. Niet alleen met jullie die hier staan, sluit ik het verbond, maar ook met hen die niet meer of nog niet bij jullie zijn. Jullie weten hoe wij in Egypte verbleven en hoe wij langs de volkeren zijn getrokken. Jullie hebben hun beelden van hout en steen en van zilver en geld gezien. Laten bij jullie geen man of vrouw, van of stad van wie de gedachten zich van de eeuwige afkeren om die goden van die volkeren te gaan dienen. Als zij de woorden van de verbloeding heeft gehoord en tot zichzelf influistert, het zal mij wel goed gaan, want het is mij altijd goed gegaan, dan zal de eeuwige hem geen vergikt schenken. Maar zijn broeder zal tegen degene hoog opleiden. Dan zullen de vervloekingen die in deze Torah staan geschreven over hem heen komen. De eeuwige zal zijn naam wegvragen. Jullie kinderen die naar jullie komen, zullen het land zien. Na de slagen waarmee de eeuwige dit land heeft getroffen, en zij zullen zeggen: Jo, het land is zwavel en zout en gebrand. Er kan niks gezaaid worden, er kan niks groeien. Leidt op de verwoesting van Sodom en Gomorra. De volkeren zullen vragen, waarom heeft de eeuwige zoon met ons land gedaan? En dan zal er gezegd worden, omdat zij het wederzijdse verbond tussen de eeuwige en hun ouders hebben verlaten, omdat zij afgoden dienen en zich daarvoor neerduwden. Daarom leidde de woede van de eeuwige tegen hen op en kwamen al de vervloekingen die in de Torah beschreven staan over hen heen. Als je dan de zegen herinnert en de vloek hebt gezien, en je wilt terugkeren tot de eeuwige je God, dan zal ook de eeuwige zich weer over je ontvangen. Dan zal de eeuwige je weer verzamelen in het land dat je voorouders niet hadden. De eeuwige zal wel weer en ook genoeg zegenen bij al het werk van je handen. Met je kinderen, met de vrucht van je weefstapel en van je land. Want de eeuwige zal verheugd zijn dat je bij hem bent teruggekeerd om je te houden aan de Torah. Om je te houden aan de geboden in de Torah is niet iets wonderbaars, dat het van ver verwijderd is, iets dat in de hemel is, zodat je zegt, wie gaat er voor ons naar de hemel en daalt voor ons, laat het ook zien, zodat wij het na kunnen doen. De Tora is niet aan de overkant van de zee, zodat je zegt, wie gaat er voor ons naar de overkant van de zee en houdt voor ons, laat het horen zodat wij het kunnen uitvoeren. Nee, de Tora is niet aan het om met je mond te blijven en met je hart uit te voeren. Zie, ik gaf je de keuze, het leven en het goede op de dood en het ongeluk. De hemel en aarde zijn mijn getuigen dat ik je vandaag al heb voorgelegd. Het leven en dood, de zegen en de lucht. Kies voor het leven op dat je leeft, jij en je kinderen, door van de eeuwige je God te halen, Door gehoor te geven aan zijn oproepen. want hij is jouw leven, zoals hij de eeuwige had aan je voorouders. aan Abraham en Isaac en Jacob. Dan wil ik zelf nog Psalm 150 voorlezen. Halleluja, Loof God in zijn heiligdom, loof hem in zijn machtig hemelgeweld, loof hem om zijn machtige daden, loof hem om zijn geweldige grootheid, loof hem met geschal van de bazijn, loof hem met luid en harp, loof hem met tambourijn en rijdans, loof hem met snare spel en fluit, loof hem met helder klinkende cymbalen, loof hem met luid klinkende cymbalen. Laat alles wat adem heeft, ja loven. Halleluja. Nou, dan willen we gaan zingen. We beginnen met een kinderliedje en dat is Dank u wel. En dan zingen we Adonai Magasenu. Dat is Onze God is onze toevlucht. Dat is een nieuw lied die ik van de week heb gevonden. En Rachemin Afakes. En dat is Ik vraag voor genade. En dat is ook een heel mooi lied. Ook een nieuwe. Dus er zijn twee nieuwe luisterlieden eigenlijk. En dan hebben we 640. Ik hef mijn ogen op naar de berg. We samen bidden. Amen. Nou, ik wilde het hebben over gelijkenissen. Gelijkenissen die Yeshua uitgesproken heeft. En die heeft heel veel gelijkenissen uitgesproken. Zoals hij ook zegt tegen zijn leerlingen. Van, ik spreek alleen maar door gelijkenissen. Omdat alleen diegene het verstaan aan wie het verstaan gegeven is. Dus heel veel mensen die dus luisterden, begrepen eigenlijk niet wat hij nou aan het leren was omdat hij dus leerde door gelijkenissen, door verhalen die een diepere betekenis hadden. Nou, we willen graag naar een aantal van die gelijkenissen gaan kijken. Matthäus 7, vers 7. Bid en u zal gegeven worden. Zoek en u zult vinden. Klop en er zal voor u opengedaan worden. Nou, hier is heel veel verwarring over. Maar goed, zoals Yeshua al zei. Het is een gelijkenis en alleen degene die het gegeven is, die zullen het begrijpen. En ik denk dat het tot op de dag van vandaag zo geldt. Want wij kennen die gelijkenis al van over onze jeugd, maar er werd steeds bij gezegd van ja, luisteren, dat staat er wel. Je kunt kloppen, maar je kunt niet open doen. Dat is de mens niet gegeven. De mens kan niet zomaar besluiten om dus die deur open te doen. En het gekke is dat Yeshua het wel zegt. En Yeshua zegt er zelfs bij op een gegeven moment. Als luister, ik zeg alleen maar wat ik mijn vader heb horen zeggen. En ik doe alleen maar wat ik mijn vader heb zien doen. Dus als hij dit zegt. Dan betekent dat dat zijn vader dit zegt. En dat zijn vader zegt. "Van, moest luisteren als jullie bidden. Er zal gegeven worden. En als jullie zoeken. Dan zul je vinden. En als jullie kloppen. Dan zal er open gedaan worden. Hij gaat er zelfs nog verder op in. Want in ieder die bidt, zegt hij, die ontvangt. die zoekt, die vindt en wie klopt, die zal opengedaan worden. Dus het is niet zo van moest luisteren van ik moet zo gauw die deur open doen. Je moet wel reageren. En er zal voor u opengedaan worden. Je, je moet kloppen. Dat zegt hij eigenlijk even. Je moet zoeken, je moet bidden, je moet zoeken, je moet kloppen. En je zult antwoord krijgen, op wat voor manier dan ook. Maar hij zal niet stil blijven. Hij zal ieder. Zal hij antwoord geven. En waarom dan? Waarom dan? En dan gaat hij het uitleggen. Dan zegt hij, luister, Als er iemand onder jullie is. Die een zoon heeft en die vraagt om een brood. Dan geef je hem toch geen steen. Dat doe je toch niet. Als een beetje een echte vader. Dan geef je toch je zoon geen steen als hij om een brood vraagt. Ook al lijkt die steen misschien op een brood. Dan nog zul je dat niet doen. Je houdt zoveel van je zoon. Of je bent zo oprecht. Dat je dat niet doet. Als je hem een vis vraagt, dan geef je hem toch geen slang. Je geeft toch het goede. Je gaat je kind toch niet iets geven wat verkeerd is voor hem, of waarin hij zelfs misschien zijn leven kan verliezen. En dan zegt Jezhua: Als u, die slecht bent, uw kinderen goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal uw vader, die in de hemel is, goede gaven geven aan hen die tot hem bidden? Met andere woorden, als wij als mens goede gaven kunnen geven aan onze kinderen, dan is de Vader in de hemel die zoveel malen groter is, ja, ontelbaar groter als ons, die zal dat dan zeker doen als wij dat al doen. Nou, dan is het ondubbelzinnig waar dat God dat ook doet. En waarom dan? Omdat hij de start is van alles. Dus al het goede dat komt van de vader af. Dus het bestaat niet dat wij iets goeds doen en dat dan de vader iets kwaads zou doen. Dat is gewoon onmogelijk. Alles dan, zegt Yeshua, wat u wil dat de mensen u doen, doet u hun ook zo. En waarom moeten we dat doen? Heel simpel, omdat dat de wet is en de profeten, zegt hij. Het is eigenlijk een soort samenvatting van de hele tenag. Heel de samenvatting van het nacht, dat zegt hij ook wel ergens anders, je moet luisteren, wat er eigenlijk staat is, u zult jawe uw God liefhebben, hem dienen en hem eren, en u zult je naaste liefhebben als jezelf. Dat is de hele wet in de profeten. En dat is eigenlijk wat hij hier ook zegt. Het bestaat niet dat als je oprecht klopt, als je oprecht bidt, als je oprecht zoekt, dat hij geen antwoord geeft. Het bestaat gewoon niet. Het is gewoon niet waar. Hij zal antwoord geven. Markers 12 vers 29 zegt, en Jeshua antwoordde hem, het eerste van alle geboden is, hoor Israël, Jawe onze God, we is één, u zult Jaber uw God liefhebben, met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand, met heel uw kracht, en dat is het eerste gebod. En het tweede hier ja, gelijk is dit, u zult uw naaste liefhebben als uzelf, er is geen ander gebod groter, dan deze. En die deze is dan deze twee. Het is een samenvatting van de hele tenacht. Het bestaat niet dat God zelf hier ook tegen ingaat. Het bestaat gewoon niet. Wat 7:15 vers 15 zegt, maar wees op uw hoede voor de valse profeten die in schapenvacht naar de toekomen, maar van binnen roofzuchtige wolven zijn. Degene die het evangelie prediken, en erbij zeggen dat de woorden die God heeft laten opschrijven en die Yeshua uitgesproken heeft, niet waar zijn, dat zijn roofzuchtige wolven. Die komen in schapenvacht naar je toe, want het zijn geen echte profeten, want ze spreken niet wat God gesproken heeft. En dat is eigenlijk een soort met toetsteen. Als ze niet zeggen wat God zelf zegt en wat Yeshua zegt, dan zijn het gewoon geen goede profeten. Dan spreken ze niet het woord van God. Aan hun vruchten zult u hen herkennen. En hoe dan? Nou, zeg je, zo, je plukt toch geen druif van een doornstruik of een vijg van een distel? Dat is gewoon niet mogelijk. In tegenwoordig hebben ze heel veel kruisingen, dus ze kunnen heel veel hebben ze nagemaakt, zeg maar, maar toch. druiven van doornstruiken zijn er nog steeds niet en vijgen van distel zijn er ook niet. Iedere goede boom, zegt hij, die brengt goede vruchten voort. En een slechte boom brengt slechte vruchten voort. Nou, dat is een probleem. Dat is echt een groot probleem. Want in principe zou je kunnen zeggen, komen we allemaal van een slechte boom. Dus hoe moet je nou ooit goede vruchten krijgen van een slechte boom? Dat bestaat gewoon niet. Zeg je zo. Sure. je kunt van een slechte boom geen goede vruchten krijgen. En van een goede boom krijg je in principe ook geen slechte vruchten. Maar hoe moet het dan veranderd worden? Nou gelukkig is dat dus door wat we net gezien hebben. Je bidt, je zoekt en je klopt. En je wordt opengedaan en je verandert van een slechte boom in een goede boom. God verandert je. God die schrijft de wet in je hart en je verandert als boom. En dan ga je goede vruchten voortbrengen, zoals hij opgedragen heeft. Want dan ben je niet meer slecht, nee, dan ben je dus overgezet in het koninkrijk en dan ben je een goede boom. En dat is de enige manier om van een slechte boom een goede boom te worden. En om dus ook de enige manier om goede vruchten te gaan voortbrengen. Het kan niet op een andere manier. Je kunt niet zeg maar door je goede werk of wat ook goede vruchten voortbrengen. Zo werkt het niet. Het moet echt uit je hart komen. Het moet van God komen. En dan kun je goede vruchten voortbrengen. Een goede boom, zegt hij, kan geen slechte vruchten voortbrengen. Een slechte boom kan geen goede vruchten voortbrengen. Het is gewoon niet mogelijk. Iedere boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt in het vuur geworpen. Die wordt gewoon gebruikt of het zij om dus je te verwarmen, of om iets op te koken, of wat ook. Dus het heeft dan een bepaalde functie, maar niet de functie in het koninkrijk. Daar wordt het niet voor gebruikt. Nou, dat is heel triest natuurlijk. Dus waar het om gaat, is dat je dus die eerste gelijkenis heel serieus neemt, en dat je dus echt gaat zoeken, gaat bidden, gaat kloppen, om toegelaten te worden en om een goede boom te worden. En zo kun je dus hen aan hun vruchten herkennen. En de vruchten zijn dus dat wij doen wat God opgedragen heeft. En dat zegt Yeshua ook, luisteren, ik noem jullie mijn vrienden, Mits je de geboden van mijn vader houden. Dan zegt hij een hele trieste opmerking. Hij zegt: Niet iedereen die tegen mij zegt: Heere, Heere, zal binnengaan in de koninkrijk de hemelen. Maar wie de wil doet van mijn vader die in de hemelen is. Nou, dit wordt heel vaak tegen ons gezegd. Hè, van, ja, kijk, jullie kunnen dat wel zeggen. Maar ja, jullie houden de zondag niet. En er zijn een hele hoop dingen die wij dus volgens de kerk niet houden. Nee, dat klopt. We houden de Torah. En volgens mij is dit wat Jeshoor bedoelt. De wil van zijn vader, die in de hemel is, die staat beschreven in de Tenach. En als hij zegt dat de samenvatting van heel de Tenach is dat je God boven alles moet liefhebben en eren, en je naast als jezelf, is dat hetgene wat wij doen. Maar, het betekent ook dat je dus de wetten die zijn vader gegeven heeft, dat je die ook doet. Het is niet zo voor ons luisteren dat is de samenvatting van de wet, en dan kun je dus de tien geboden en alle andere geboden kun je gewoon overboord bord gooien, want die hoeven niet meer. Nee, hij zegt dat is de samenvatting. Een samenvatting wil niet zeggen dat hetgene, het origineel dan weggegooid kan worden en dat je dus alleen maar de samenvatting moet toepassen. Nee, een samenvatting is gewoon een gecomprimeerde versie van het echte. Maar die gecomprimeerde versie die kun je doorlezen bijvoorbeeld van een groot boek moet je een samenvatting van maken die lees je dan en dan weet je een beetje de strekking van het boek. Maar wil je echt weten wat in het boek staat, dan zul je toch echt het hele boek moeten lezen. En niet alleen de samenvatting. Want dan doe je tekort aan de schrijver. En dat is ook, als je dus alleen naar deze samenvatting kijkt en de rest laat je achterwege. Dan doe je tekort aan degene die dat boek heeft laten schrijven en dat is de vader. En dat is niet de bedoeling. Het gaat er alleen maar over dat je dus in principe weet waar het over gaat, en wat de strekking is van het verhaal, maar wil je echt in detail gaan treden, dan zul je toch echt heel de nacht moeten gaan lezen, om te bepalen wat de vader nou precies wil van je. Velen, zegt Yeshua, zullen op die dag tegen mij zeggen, heren, heren, we hebben zelfs in uw naam geprofiteerd. Ja, niet alleen dat, we hebben zelfs in uw naam demonen uitgedreven, en in uw naam veel krachten gedaan. Dus we hebben in de naam van Yeshua, ze hebben dus vreselijk veel dingen gedaan, maar het is niet genoeg. Want wat gaat hij zeggen? Ik ga openlijk zeggen tegen hen, ik heb u nooit gekend. Ga weg van mij, u die de wetteloosheid werkt. Maar hoe kan dat nou? Ze hebben in zijn naam geprofiteerd, ze hebben demonen uitgedreven, ze hebben veel krachten gedaan. Hoe kan hij nou zeggen dat ze de wetteloosheid werken? Wat houdt dat in, de wetteloosheid? Dat je niet doet wat geschreven staat in de wet. Zo simpel is het dus gewoon. Dus gewoon niet doen wat in de wet geschreven staat. Nou, we hoeven alleen maar naar het Sabbatschapot te kijken, om te bepalen van, dat die mensen dus gewoon wetteloos zijn. Ze hebben een eigen wet gemaakt, en die volgen ze na, dat de Sabbat niet meer geldig is, en dat er een andere dag voor in de Basis is. Als je een argumentatie leest, nou, je komt vreselijk veel boeken tegen die over de zondag gaan, dan er staat erbij gedenkte sabbadag en er wordt er uitgelegd op basis van allerlei geestelijke en gereformeerde theologie, waarom het de zondag is geworden, maar geen bijbelteksten. Hoe eigenlijk dus heel de kerk overgegaan is naar de zondag, het echte verhaal staat er niet in. Ze verwijzen naar het vierde gebod, maar ze doen het niet. Daarom zegt Yeshua, ieder die deze woorden van mij hoort en ze doet... Die zal ik vergelijken met een verstandig man die zijn huis op de rots gebouwd heeft. Wat zegt hij nou? Hij heeft het over de wet. Hij heeft het dus over de tenach. En de rots van de tenach is de Torah. Dat is dus de, het fundament waarop gebouwd wordt. De profeten en de psalmen zijn gebouwd op de Torah. En daarom zeggen de joden tot op de dag van vandaag... Als Mozes niet gezegd heeft, dan is het niet waar. Dus alles wat op het terrein gezegd wordt, moet in overeenstemming zijn met de Torah. Met het fundament. Als het niet in overeenstemming is met het fundament, als het dus niet past op het fundament, sorry, dan kun je wel een uitbouwtje maken, maar dan staat het niet op het fundament. En dat zegt Yeshua hier ook. Iedere die die woorden van mij hoort, die moet zijn huis bouwen op een rots. Dan is hij verstandig op de Torah. De slagregen vieren neer, waterstromen komen, nee, dat merken we ook, er okay, komt van alle kanten, wordt je aangevallen, de winden waaien, ze storten zich op je huis, maar het stort niet in, waarom niet? Want het is op de Torah gefundeerd, het is op de rots gefundeerd, het kan niet weggewaaid worden of het kan niet weggespoeld worden, het is gewoon op de rots gefundeerd. En het mooie is, Yeshua is de levende Torah. Die heeft de woorden van God gesproken en die zegt ook: Ik heb u bekendgemaakt bij de mensen. Ja, daar zijn we op gefundeerd. Op Yeshua en op de Torah. En ieder die deze woorden van mij hoort en ze niet doet, zal met een dwaze man vergeleken worden die zijn huis op het zand gebouwd heeft. Nou, wij gingen vroeger wel eens naar het strand met de kinderen en dan deden we van die strandkastelen bouwen, vlak aan de waterlijn en allerlei kanaaltjes eromheen om te proberen om het opkomende water tegen te houden en dat overeind te houden, dat lukt je niet, het wordt gewoon weggespoeld. En dat is precies wat je hier bedoelt, je kunt je huis bouwen op het zand, maar er komt water, er komen grote slagregens, en dat spoelt gewoon weg. Dat merk je ook als je in de zee staat, als je gewoon alleen maar dus net in de zee gaat staan, dan voel je dat het zand onder je voeten weggespoeld wordt. Je voelt je eigenlijk dus gewoon zakken. Het is een leuke ervaring als je daar staat. Maar als je dan bij je eigen indenkt. dat Yeshua dit bedoelt. met een huis wat op het zand gebouwd is. en dat het dan eigenlijk weggespoeld wordt. Dan, dan krijgt het een hele andere betekenis. om dus gewoon in, het, in de zee te staan. en te ervaren. dat het zand onder je voeten gewoon weggespoeld wordt. En dat je dus gewoon geen vastigheid hebt. En dat is ook wat er gebeurt als je dus niet de Torah als vastigheid hebt. Je hebt geen vastigheid, je wordt eigenlijk heen en weer geslingerd. Want ja, waar beroep je je nou tot God? Als je niet eens de tien geboden houdt, waarvan Paulus zegt, van ons luisteren, als je één van de wetten niet houdt, dan heb je heel de wet niet gehouden. En het is te triest om te zeggen, maar het is wel zo, dat als jij zegt, van ons luisteren, de staat gedenkt de sabbadag, maar we bedoelen de zondag, en we hebben niks met de sabbadag, dan doe je zijn woord gewoon niet. En als je dan tegen één, tegen het vierde gebod zondigt, dan zondig je tegen alle geboden. Matthäus 13, vers 1. Op die dag verliet Jeshua het huis en ging bij de zee zitten. En veel menigte verzamelden zich om hem heen, zodat hij in een schip ging zitten en heel de menigte stond op de oever. Nou, we zijn daar geweest en dan zie je dat ook. Als je dus in een bootje zit op het uh, meer van Genezeret, of het nee, meer van Tiberias, de. Berias. de kan zijn, maar, die loopt een beetje stijl op. Dus je snapt, je hebt eigenlijk een soort amfitheater, een natuurlijk amfitheater, zou je zeggen. Dus je ziet dat hij zit aan boord van het schip, en de mensen die zitten allemaal dus zo getrapt naar boven, en er kunnen heel veel mensen zitten, en hij is toch heel goed te verstaanbaar, omdat op het water het geluid heel erg ver verspreid wordt. Dus hij was heel goed te verstaan, het wordt eigenlijk natuurlijk versterkt, zeg maar, door de zee. Dus die mensen, Hoeveel mensen er ook stonden. En dus af en toe dan staan er tegen de vijf of tienduizend mensen. Die konden hem allemaal heel goed verstaan. En dat gebeurt dus daar ook. Dus hij zit in een schip. En tegenover hem zit dus een gigantische menigte. Waar hij dan tegen praat. En hij sprak tot hen veel dingen door gelijkenis. Hij zei, zie een zaaier ging erop uit om te zaaien. Nou dat was een heel bekend beeld. Hey, voor ons is dat minder omdat het allemaal via machines gaat, maar toen was dat nog gewoon met de hand. De zaaier die had dus gewoon zo'n zaaizak om zijn hoofd en pakte dat iedere keer in en strooide dan dat zaad zo uit. Maar wat heb je dan? Als je aan het zaaien bent en dat uitstrooit, dan valt niet alles valt in de goede aarde. Nee, het gebeurt wel op een weg langs, het valt op die weg, maar nou, dat zie je ook als ze op een gegeven moment aan het ploegen zijn. Heel veel vogels komen erop af en die zijn op zoek of naar wormpjes of wat ook. Alles wat naar boven komt, dat kan voedsel betekenen. Dat was daar ook. Dus ze zijn aan het zaaien. Vogels die komen erop af, die weten dat er dus eten is. En zeker op de weg, het eerste wat ze doen is, nou, de korreltjes zaad die daar liggen, worden opgegeten en zijn gewoon weg. Daar komt geen vrucht meer van. Dat is gewoon zaad wat verloren is. Dat is jammer, maar dat is het risico van het zaaien zou zeggen. zeggen. Je hebt gewoon het risico dat er dus een gedeelte gewoon weggehaald wordt en opgegeten. En daar gebeurt dus verder helemaal niets mee. Matthäus 13, vers 19. Als iemand het woord van het koninkrijk hoort en het niet begrijpt, dan komt de boze en rukt weg wat in zijn hart gezaaid was. Dat is hij bij wie langs de weg gezaaid is. Dus ja, ze horen het wel. Maar ze snappen het niet, ze begrijpen het niet. En ze willen het ook niet begrijpen. Het is niet zo dat ze dan zeggen, ja, maar luister, ik begrijp het niet. En dat ze dan net als de discipelen gaan vragen, ja, maar wat bedoelt u dan? Nee, je begrijpt het niet, dan is het ook niks. En wordt het gewoon weggegooid. En dat is dus precies wat er hier gebeurt. Het is gewoon weg. Een ander deel viel op steenachtige plaatsen, zegt Yeshua, waar het niet van aarde had. En het kwam meteen op. En dat komt eigenlijk omdat het dus ja, heel snel kan wortels schieten. Maar het heeft gewoon geen diepte van aarde. Het kan niet verder. Want zo gauw het daar dieper de grond in wil, dan wordt het dus tegengehouden door de rotsen waar die aarde op ligt. Matthäus 13, vers 20 zegt: Maar wie op de steenachtige grond gezaaid is, dat is hij die het woord hoort en dat meteen met vreugd ontvangt. Die is gewoon blij van dat hij dus het woord heeft gehoord. En die wilde ook gelijk op antwoorden. Maar helaas. De zon gaat op en het verschroeit. En doordat het geen wortel had, verdorde het. Want als hij dan nog wortel heeft, dan heeft hij kans dat hij nog wat vocht uit de aarde kan ophalen, zodat het nog blijft leven. Maar dat gebeurt niet, want er is gewoon geen aarde. En dan staat er meteen in Matthäus 13 vers 21, hij heeft echt geen wortel in zichzelf, maar hij is iemand van het ogenblik. En als er gedrukt nog vervolging komt, vanwille van het woord, struikelt hij meteen. Dus als er dan maar even wat tegenstand is, ja, dan stoppen zij ja Ho, ho, ho, dat, dat is de bedoeling. Nee, ik wil gewoon prettig zijn met dat woord. Maar het is niet zo dat het tegen mij gebruikt moet worden. En dat ik dus daar weerstand van ondervind. Daar heb ik geen zin in. Nou, die mensen heb je. Ook zelfs dominees. Waar je op een gegeven moment mee praat. En dan zeg je, ja, nee, nee, klopt. Ja, je hebt gelijk. Nee, het staat in het woord. Ja, nee, ik weet dat er staat bij de eerste dag van de week dat er in de grond echt sabbaton staat. Maar dat kan ik toch niet gaan vertellen vanaf de kansel. Dan ben ik mijn gemeente kwijt. Dan sta ik zonder werk. Dat ga ik echt niet doen, hoor. Dat kost mij te veel. Ja, dat is een keuze. En daarom zegt Jeshua van: Gij wetteloze, dat is een keuze. Hun worden nu geëerd. Ze worden op handen gedragen. Het worden als een soort halfgoden worden ze ontvangen. En wat hun zeggen is waar. En wat zegt Jeshua? Hun hebben hun loon al. En laten zich dat aanleunen. En die zullen de laatste plek in het koninkrijk krijgen. Een ander deel viel tussen de dorens. En de dorens kwamen op en verstikten het. Een heel mooi voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld zo'n klimopplant. Die dus echt met andere boompjes of andere planten helemaal kunnen verstikken. Gewoon dood kunnen drukken, zeg maar. Om dus zelf te overleven. Op deze 13, vers 22 zegt: bij wie in de dorens gezaaid is, dat is hij die het woord hoort. Maar de zorgen van deze wereld en de verleiding van de rijkdom, die verstikken het woord en het wordt onvruchtbaar. Ze worden zo opgeslokt door alles wat hier van de wereld is, dat ja, ze hebben het woord al gehoord, maar ze worden, het wordt weggedrukt, het wordt doodgedrukt eigenlijk. van. Ze worden zo opgeslokt door alles wat van deze wereld is, dat er eigenlijk niet meer nagedacht wordt over het evangelie en wat de impact daarvan is en hoe ze moeten leven. Nee, ze zijn alleen maar bezig met de zorgen van deze wereld. En dan draag je geen vrucht. Want als je niet constant bezig bent met de woorden van het koninkrijk, ja, dan kun je geen vrucht dragen. Want dan leef je er niet uit. En alleen maar leven draagt vrucht. Maar een ander deel viel in de goede aarde, zegt Yeshua, en gaf vrucht: het ene 100, het andere 60 en het andere 30-voudig. Het doet er geen waardeoordeel over. En dat wordt wel vaak gezegd, maar dat is dus niet zo. Er zit geen waardeoordeel aan. Het is gewoon een constatering van ja, nee, het ene zaad, dat geeft honderdvoudig, het andere zestig en het andere dertigvoudig. En gegarandeerd zitten er ook, al die andere getallen zitten ertussen. Dus het is niet precies, voor moest luisteren, de ene die geeft precies honderd, de andere geeft precies zestig, de andere dertig. Nee, dat is gewoon een schakering. Dit is gewoon een voorbeeld om aan te geven, moest luisteren, het zaad geeft niet altijd dezelfde vrucht. Nee, dat kan variëren. Maar het geeft vrucht. En Jezus geeft aan, moet luisteren, de minste wat aangegeven wordt, is dertigvoudig. Nou, dat is geweldig. Als je dan probeert voor te stellen, dat als jij dus het woord krijgt, en het valt in goede aarde bij jou, dan kun jij het dus minstens aan dertig anderen doorgeven. Dertig anderen bij wie het woord in goede aarde moet vallen. En, die dan, en dan snap je dat het dus eigenlijk een gigantisch koninkrijk moet worden. Want als iedereen dat gaat doen, ja, dan snap je dat het echt een enorme vrucht gaat opleveren. Matthäus 13 vers 23 zegt maar wie in de goede aardige zaad is, dat is hij die het woord hoort en begrijpt, die ook vrucht draagt en voortbrengt de een honderd, de ander zestig en de 30 voudig. Maar als je dat zeg maar, alleen maar op jezelf betrekt deze je zegt nou eens luisteren, als ik nou eens dertig mensen kan ja, bewegen om dus God te gaan dienen. Om dus hem na te volgen en te gaan luisteren naar wat hij zegt in zijn woord. Dat zou toch geweldig zijn, hè? dat zou toch een enorme vrucht zijn die dus op jouw leven rust. Wie oren heeft om te horen, zegt Yeshua, laat hij horen. Nou, we hebben allemaal oren, de meeste mensen hebben oren, de meeste mensen kunnen ook horen laat hij horen. Het mooie is dat er zelfs ook allerlei technische hulpmiddelen zijn om de mensen die niet kunnen horen, om die toch te laten horen. En dat is eigenlijk ook wat God wil. Zelfs degene die niet kunnen horen, die laat hij horen. Sterker nog, Yeshua die zorgt ervoor dat degene die dood zijn, ook kunnen horen. Die geneest hij zo. Een andere gelijkenis, Matthäus 23, 24. Hij zegt, het koninkrijk der hemelen is gelijk aan iemand die goed zaait, saaide in zijn akker. Een beetje een raar voorbeeld, want je gaat ervan uit dat als iemand zaait, zaait in zijn akker, dat hij altijd goed zaad zaait, toch? Je wilt toch goede vruchten hebben? Dan moet je goed zaad zaaien. Wat heeft het voor zin om te gaan zaaien met verkeerd zaad? Toch zegt hij dat heel duidelijk. Vamos luisteren. We hebben het hier over het koninkrijk der hemelen. Dus blijkbaar zijn er dus ook koninkrijken, Waar er geen goed zaad gezaaid wordt. Nou, dat is denk ik best wel confronterend. Ik luisteren: er zijn mensen die denken dat ze in het Koninkrijk de Hemelen zijn, maar ze zaaien verkeerd zaad. En daar heeft hij het hier niet over. Hij heeft het hier echt over degene die in het Koninkrijk der Hemelen zijn en goed zaad zaaien. Daar gaat het om. Matthäus 13, vers 37: Hij antwoordde: Zij tegen hen. Hij die het goede zaad zaait is de zoon des mens. Hij praat hier over zichzelf. Hij zegt, moest luisteren. Ik heb het goede zaad gezaaid. En ik heb het doorgegeven aan mijn volgelingen. Mensen die mij echt volgen. Die de wet van mijn vader doen. Nee, die dus de woorden van mijn vader doen. Die zaaien het goede zaad. Maar toen de mensen sliepen. kwam zijn vijand. En zaaide onkruid tussen de tuiven en ging weg. Zij komt ongezien. Zonder dat iemand het in de gaten heeft. En die begint onkruid te zaaien tussen de talen. Nou we hebben daar een heel mooi voorbeeld van. Als we dus teruggaan naar dus de eerste bassel van de Bijbel. En daar staat dan dat Satan komt bij Adam en Eva. En die zegt, is het zo dat God gezegd heeft dat je van geen enkele boom mag eten hier zo? Nou dat had hij niet gezegd. Hij had gezegd je mag van alle bomen eten in de hof. Maar van de boom des levens mag je niet eten. Eva geeft antwoord en die zegt: nee, nee, we mogen van de boom eten. Alleen, wij mogen die boom des levens niet aanraken. Die gooit er weer wat bovenop. En dan gaat het fout. En dat doet de vijand. Het zaaien gaat vaak via het gehoor. Is het niet dat God gezegd heeft? Of mag je dit niet fout? Matthäus 13, vers 38 zegt: de akker is de wereld. Het goede zaad zijn de kinderen van het koninkrijk en het. Onkruid zijn de kinderen van de bozen. Nou, dat is mooi, hè? Dus wij worden ook gezaaid onder de mensen. De bedoeling is dat wij dus veel vruchten voortbrengen. En helaas, je wordt geconfronteerd met de kinderen van de bozen. Het is gewoon niet anders. En toen het gewas opkwam, dan wordt het pas duidelijk. Zolang het nog in de grond zit, dan zie je eigenlijk helemaal niks. Het komt op als kleine plantjes, dan zie je het eigenlijk ook niet zo goed. Pas als het echt gaat groeien dan zie je het verschil met het onkruid. De dienaren van de heer des huisjes gingen naar hem toe en die zeiden, ja, u hebt goed zaad gezaaid in uw akker en moet eens kijken, er staat allemaal onkruid. Ik heb gehoord dat er zelfs een bepaald onkruid is, waarin je bijna niet kunt onderscheiden, is het nou het goede plant of is dat nou onkruid? Dat schijnt zoveel te lijken op de goede vruchten, dat je bijna niet kan onderkennen wat het is. Alleen dus een goede landbouwer, dus echt een hele goede boer, die ziet dus het verschil, die kan daar dus tegen optreden. Die mensen die zagen dat er dus heel veel onkruid stond, en snapten er helemaal niks van, nou, hoe kan het nou, we hebben gezien dat hij dus goed zaait, zeiden, hoe kan er nou toch zoveel onkruid staan? Dat is toch bijna niet mogelijk. Maar hij weet het. Hij zei, dat komt omdat een vijandig mens dat gedaan. En de dienaren komen gelijk met een oplossing. Die willen gelijk optreden, die willen zorgen dat er alleen maar goede vruchten te zien zijn. En die zeggen, wilt u dan wij alles eruit gaan trekken? Dat wij dus het onkruid gaan verwijderen en dat er alleen maar het goede overblijft. Het is 13 vers 39 zegt, de vijand die het gezaad heeft is de duivel. De oogst is de volleinding van de wereld en de maaiers zijn engelen. Dus het lijkt dat het eigenlijk over een soort landbouw gaat, maar het gaat allemaal veel dieper. Het gaat echt over de eindoost. Daar heeft zo het over. En hij wil niet dat we nu al het onkruid gaan verzamelen en verbranden. Nee, hij zegt dat is gevaarlijk. Want als je het onkruid uittrekt, dan heb je kans dat je ook de tuin uittrekt. Want die wortels zijn met elkaar verbonden. Dat is gewoon zo. Dat merken wij ook. Je hebt je familie... Je hebt heel veel mensen om je heen en je kunt niet zomaar allerlei mensen eruit gaan zitten trekken, want dan heb je kans dat je dus zelf ook behoorlijk beschadigd wordt. Nee, je, hebt, je, je groeit op in een bepaalde setting en ja, daar heeft God je geplant. Maar het is niet de bedoeling dat wij het onkruid gaan eruit halen. dat is de taak van God, van zijn engelen. Nee, zegt hij, laat ze allebei samen tot de oost opgroeien in de oogsttijd. Dan zal ik tegen de maaier zeggen, hij geeft aparte instructies, zet hij verzamel eerst het onkruid, binnen het bos om het te verbranden, maar de tarven, die komen in mijn schuur, die komen in mijn koninkrijk. Dus dan wordt er pas een onderscheid gemaakt, en dan zijn er de specialen die dat onderscheid weten, die ook een inzicht hebben in het onderscheid, en die zorgen ervoor dat het onkruid verzameld wordt en dat het ergens anders verplaatst. Maar tegen 13, vers 40 zegt: Zoals dan het onkruid verzameld en met vuur verbrand wordt, zo zal het ook zijn bij de voleinding van deze wereld. De zoon dus mensen zal zijn engelen uitzenden. En ze zullen uit zijn koninkrijk verzamelen alle struikelblokken en hen die de wetteloosheid doen. En dat zijn niet onze woorden, dat zijn de woorden van Yeshua. Ze zullen hen in de vuren overwerpen. dat zal gejammer zijn en tanden In Vers 43, dan zullen de rechtvaardigen stralen als de zon in het koninkrijk van hun vader. die oren heeft om te horen, zegt hij. Laat hij horen. Het is nog niet te laat. Je kunt nog steeds van onkruid tuin worden. Nee, dat kan in het echt kan dat niet, maar dat kan in het koninkrijk van God kan dat wel. Zoekt, bid en klop. Matthäus 18 vers 10, pas op dat u niet één van deze kleine veracht. Want ik zeg u dat hun engelen in de hemel altijd het aangezicht zien van mijn vader die in de hemel is. Dit is wel zo'n ontzettend belangrijk vers. En het is zo ontzettend jammer dat dat niet gelezen wordt. En dat het ook niet over nagedacht wordt. Want wat zegt Jezus hier zo? We ons luisteren, al die kleine die veracht worden in de kerk. En we hebben het zelf ook meegemaakt, je wordt veracht, je wordt gezegd. We luisteren jullie, gaan achter het kruis. Maar een engelen in de hemel, die staan voor het aangezicht van jou. In. En die kaart je net aan. En daar moet je je eigenlijk ook mee troosten. We eens luisteren. We weten dat we engelen in de hemel hebben voor het aangezicht van Yahweh, die ons verdriet en onze pijn en onze moeite ook bij hem brengen. Dat mogen we zelf ook doen, maar we mogen ook weten, Jeshua zegt het zelf, dat dit gebeurt. De zoon des mensen, zegt hij, is gekomen om zalig te maken wat verloren is. Wat denkt u, zegt hij, als iemand honderd schapen heeft, en er is eentje van afgedwaald, zal hij niet de 99 anderen achterlaten? Die hoeft u niet op te passen, want die blijft wel oppassend, zeg maar. Hij gaat degene zoeken die afgetwaald is. En als hij het vindt, dan doet hij een soort met weer voor waar, ik zeg u dat, hij zit over meer verbijt dan over de 99 die niet afgevaald waren. Hij zegt dat regelmatig. Er zal blijdschap zijn in de hemel voor elk een die zich bekeert en zich terugkeert en die dus op zoek gaat naar Yahweh en zich aansluit bij het koninkrijk der hemel. En dat is dit als voorbeeld. Je moet luisteren, het gaat niet over de 99. Die keuren netjes blijven zitten. Het gaat erom degene die opgezocht wordt. En die bij het koninkrijk mag horen. Zo is het ook niet de wil van uw vader die in de hemelen is. Dat één van deze kleine verloren gaat. En je snapt niet dat dat niet gepredikt wordt in de kerk. Want dat is zo ontzettend belangrijk. Het gaat iedereen. Hoort daarbij. Ze moeten iedereen op het oog hebben. En er wordt alleen maar gezeurd over, je moet luisteren, als je niet uitverkoren bent, dat is in de wil van de vader gaan zitten rommelen. Jij weet niet wat God wil, dan dus moet je ook daar je mond over houden. Heel dat uitverkoren zijn, gaat Yeshua ook niet over. Die zegt dat ook niet. Nee, hij zegt de wil van de vader is dat er geneen verloren gaat. Dat is de wil van de vader. En je moet niet gaan zitten rommelen in zijn wil van, ja, misschien heeft hij een lijstje waar een aantal mensen op staan. Dat is totaal niet belangrijk voor ons. Wij moeten bidden, wij moeten zoeken en wij moeten kloppen. En wij moeten niet een of ander lijstje gaan zitten lezen van stap en naam erop, ja of nee. Dat staat er niet. Dat is niet onze opdracht. Het is ook niet onze opdracht om het te gaan versmallen en te zeggen, moest luisteren. als je niet uitverkoren bent, ja, jammer dan. Dat zul je toch niet begrijpen. Maar wat denkt u? Zegt hij in Matthäus 21 vers 28. Iemand had twee zonen. En dan ging hij naar de eerste en zei tegen zijn zoon, Zoon, ik wil dat je vandaag in mijn wijngaard gaat werken. Hij zegt, ik wil niet. Hij weigert. Hij komt tot keer, Brouw. En hij gaat het toch doen. Dus zijn vader is al weg. Zijn vader heeft de opdracht gegeven. En hij zegt, nee. Zijn vader gaat weg. En hij komt tot inkeer. Ja, ik kan het niet maken, zeggen. Hij heeft gewoon gevraagd of ik in zijn wijngaard wil werken. Nou, ik ga het toch doen. Dus waarschijnlijk doet hij het niet. Maar zijn daden zijn anders. Zijn daden zijn niet in overeenstemming met zijn woord. Hij gaat het toch doen. Dus hij werkt gewoon in die wijngaard. Hij komt s'avonds thuis. Bij het einde van de dag. Hij heeft nog een zoon. En die tweede die zo zegt. Ja, nee, dat is prima. Ik ga wel hoor. En zijn vader gaat weg. En hij doet het niet. Die besluit van mijn vuist, ik heb het wel gezegd, maar ja, kijk maar, ik heb geen zin. Die doet gewoon niet, dus dat gaat niet. Dan vraagt hij aan de farizeeën en de schriftreden wie van deze twee heeft de wil van de Vader gedaan? En zij ze zeggen tegen hem, ja, dat is de eerste, de eerste die wel gezegd heeft, ik doe het niet, maar het wel deed. En die andere die zei, ik doe het, maar hij deed het niet. En daar heeft Jacobus het ook over. Als Jacobus zegt, we moesten luisteren, jullie zeggen, ik geloof, maar ik heb de werken, zegt hij. Van, laat mij dan uw geloof zien en dan laat ik mijn werken zien uitgelopen. Hij zegt, geloof zonder de werken is dood. Dat is gewoon geen geloof. En je ziet dan de eerste, die zegt, ik doe het niet, maar hij doet het. En de tweede zegt, ja hoor, ik ga het doen, maar hij doet het niet. En wie is nou degene die het wel doet? Dat is de eerste. Hij kan misschien wat anders gezegd hebben, maar hij wordt beoordeeld. Op hetgene wat hij gedaan heeft. En niet op zijn woorden. Nou, het gaat er dus om wat je doet. Je doet het koninkrijk van God, zoals Jacobus ook zegt. Dus je, je zegt niet het koninkrijk van God, maar je doet het koninkrijk van God. Het is een actief geloof. Zonder actie is er geen geloof. Het blijft niet bij praten alleen. Want 21 vers 31. Je zei tegen Voorwaar ik zeg u dat de tollenaars en de hoeren u voorgaan in het koninkrijk van God? Nou, het moet bijna vloeken zijn in de kerk. Dat hij dat tegen de fariseeën en de schriftlezer zegt, dat hij zo niet durft te zeggen. Die mensen die zo heilig waren, die zo vooraan stonden. En dan zegt hij dat de tollenaars, nou die waren, dat was het laagste van het laagste. Die werkten voor de vijand, de NSB'ers, zouden wij zeggen, van Nederland. En de hoeren, die zouden voorgaan in het koninkrijk van God. Nou, dat bestaat gewoon niet, maar hij zegt het wel. Want Johannes is bij u gekomen, zegt hij, in de weg van de gerechtigheid. U hebt hem niet geloofd. U hebt zijn woorden gehoord. U hebt het naast je neergelegd. Maar wie hebben wel geloofd? De tollenaars en de hoor. Die zijn hem, naar hem toegegaan. Die hebben geluisterd. En die hebben geloofd. En die hebben hun leven gebeterd. En hebben hun oude leven afgelegd. En zijn verder gegaan in een nieuw leven. En je zag dat. Je zag dat die mensen tot geloof kwamen. En dat ze dus hun oude leven aflegden. En het heeft niks gedaan bij je. Het heeft niet gezorgd dat je zelf bij je eigen... ...bij gaan nadenken van... ...oh, wacht eens even. Misschien moet ik ook mijn oude leven afleggen... ...en in een ander leven gaan leven. Nee, je hebt gedacht... ...ik heb een goed leven. Waar ben ik blij dat ik een fariseer ben? Waar ben ik blij dat ik een schriftgeleerde ben? Waar ben ik blij dat ik een voorganger ben... ...of een dominee van een middengemeente, ...om het even heel concreet te maken. Een ouderling. Ik hoef me dus geen zorgen te maken. Ik zie wel dat er mensen tot geloof komen... Dat waren slechte mensen. Die moesten tot verandering komen, want anders was er helemaal geen hoop voor hun. Voor mij, ik zit al aan de goede kant. Oh ja? Yeshua heeft er een totaal andere mening over. U hebt geen berouw gehad, zegt hij. Zodat u ook, u geloofde, maar dat deed u niet. Dan zal het koninkrijk de hemelen gelijk zijn aan tien meisjes, zegt hij. De lampen namen en op weg gingen de bruid om te genoten. Tien meisjes, tien genodigde meisjes die mochten meevieren die waarschijnlijk gelieerd waren aan de bruid, zitten te wachten tot de bruidegom komt, want dan pas gaat het feest beginnen. Maar ze waren erg vroeg, dus ze moesten een hele poos wachten. En dan staat erbij, vijf waren wijs en vijf waren dwaas. Zij die dwaas waren, hadden wel hun lampen bij zich, maar geen olie. Voor ons zegt dat eigenlijk niet zoveel, want wij hebben gewoon elektrisch, maar je kunt je eigenlijk voorstellen ervan. Ze hebben alle tien hebben ze lampen bij zich, en ze hebben alle tien hebben ze dus batterijen bij zich, maar geen reservebatterijen. Vijf hebben reservebatterijen en vijf hebben geen reservebatterijen. En wat gebeurt er? Ze laten hun lampen branden. Beetje surf natuurlijk, maar goed, wat gebeurt er? Die wijzen hebben wel olie meegenomen. Die hebben gewoon reserveolie bij zich. Twee samen wel 22 als 29 die zegt van, u doet mijn lamp schijnen. Ja, we, ja, we doet mijn duisternis opklaren. En daar ging het eigenlijk om. Die olie die is niet zomaar olie. Nee, het gaat over de Torah. De vijf boeken van Mozes. Vijf waren wijs. Vijf waren dwaas. En te midden nacht. Ze hebben een hele poos gewacht. Dan komt er ineens een groep. Hé, hey, de bruidegom komt. komt. En nu moet je naar hem tegemoet gaan. En hun waren aan het wachten. En ze horen dat. Misschien in slaap gevallen. Ze schrikken wakker. En dan moet je optreden. Hij komt eraan, dus dan moet je wel gereed zijn. Zeg je Silber ook. Kom eens luisteren. Je weet nooit precies wanneer die komt. Zorg dat je gereed bent. Nou, die vijf wijzen waren dat. Ze staan op. Maken hun lamp in orde. Ze vullen de lamp weer met de olie die ze bij zich hebben. En die vijf de meisjes, ja, die hebben geen olie. En wat doen ze? Een voorstel. Kom eens luisteren. Als ze nou die olie verdelen. Dan hebben we natuurlijk een mooie, euh, mooi zicht voor de bruine gom. Want dan hebben we dus tien lampen die branden. En dan kunnen we mooi de bruidegom tegemoet gaan en dan ziet hij dat hij welkom is. Ja, sorry zeggen die wijzen. Dat gaan we niet doen. Psalm 18 vers 29 zegt, want u doet mijn lamp schijnen, ja, mijn God doet mijn duisternis opklaren. Het is weer een keer een verwijzing naar ja, uw woord is een lamp voor mijn voet, zegt Psalm 119 vers 5, en een licht op mijn pad. Want een gebod is een lamp, en onderricht is een licht, bestraffingen en vermaningen zijn naar weg van het leven. Spreuken 6 vers 23. De 20 van 27 zegt de geest van de mens is een lamp van Yahweh. Die alle schuilhoeken van zijn binnenste doorzoekt. nagaan. Hè? Dus dat is niet zomaar iets wat we gekregen hebben. Nee, het is een lamp van het Dus onze geest die samen met de geest van God samenwerkt zou je zeggen. Die alle schuilhoeken van je binnenste doorzoekt Om te kijken of er toch niet wat ongerechtigheid is. En de wijze meisjes zeggen ja dat gaan we echt niet doen. Dat gaan we echt niet doen. Want ja, dan hebben we dus de kans... Dat we die olie verdelen en dan staan we daar en dan duurt het nog eventjes. En dan zijn alle tiende lampen aan uit. Nee, dat gaan we niet doen. Weet je wat? Jullie kunnen beter teruggaan. Dan gaan we naar de verkopers en gaan olie kopen. En misschien dat je dan nog net op tijd bent. En dat doen ze. Dus die vijf dwazen die gaan weg. Gaan op zoek naar olie. Maar de vijf wijzen die staan gereed. hun lampen branden. En ze gaan mee met de bruidegom naar binnen. Naar de bruiloft. En dan wordt de deur gesloten. Het is over. Het is klaar. De tijd is op. De meisjes komen nog. We hebben olie gehaald. En ze kloppen aan op die deur. En ze zeggen, heer, heer, doe ons open. He, dus ze doen eigenlijk wat hij dus eerst gezegd had om het luisteren. Wil je binnenkomen, moet je kloppen. En er zal open gedaan worden. Maar in dit geval niet meer. Want die deur is gesloten. Het is klaar. Het is over. De tijd is op. Er is geen tijd meer. En hij zegt... Sorry, ik ken u niet. Ik weet niet wie je bent. Wees dan waakzaam, zegt Yeshua, want u weet de dag en ook het uur niet waarop de zoon des mensen komen zal. Wij weten het nog steeds niet. Yeshua zelf weet het niet. Alleen de vader weet het. Net zoals het dus bij de bruiloft was, bij de Joden. Niemand weet wanneer de bruiloft begint als de vader van de bruidegom, die geeft het seintje. We moeten luisteren, ik vernieuw dat alles klaar is. Dan en dan is de bruid. En de bruidegom weet het niet. Dat is anders dan bij ons. Weet dat het de bruidsbeal dat regelt? Dat is niet daar zo. Daar wordt het gereden door de vader. De vader bepaalt: is het huis gereed? Is alles gereed? Dan bepalen we de datum van de bruid. Matthäus 26.1. Het koninkrijk der hemelen is als een de heer des huizes. Die s'morgens vroeger op uitging om arbeiders voor zijn wijngaard in te huwen. Het gaat over. Het koninkrijk de hemelen. Nadat hij met de arbeiders eens geworden was voor zijn penning per dag, stuurde hij hen zijn gaat in. Je moet nagaan dat hij s'morgens vroeg, waarschijnlijk zo rond een uur of zes, gaat hij naar de markt, kijkt of die de arbeiders staan, en die worden ingehuurd, en ze krijgen een penning per dag. Een normaal dagloon, heel normaal. Niks aan de hand. Hij gaat rond negen uur, gaat hij weer kijken, en dan ziet hij weer mensen werkloos op de markt staan. En dan huurt hij huurt ze in. Ook tegen hen zegt hij, ga naar de wijngaard, ik zal u geven wat rechtvaardig is. Dus er wordt geen afspraak gemaakt over hun loon. Hij geeft alleen maar aan, ik zal u rechtvaardig uw loon geven. En ze vertrouwen erop en ze gaan werken in de wijngaard. Hij gaat er nogmaals op uit, om 12 uur en om 15 uur weer om 3 uur s middags staan er weer mensen. En hij zegt weer, ga in mijn wijngaard werken, ik geef jullie wat rechtvaardig is. En ze geloven hem. En ze gaan naar binnen en ze gaan werken. Wat nog gekker. Omstreeks e uur, dat is 5 uur s middags, gaat hij weer kijken. En er staan nog steeds mensen werkloos. En hij zei tegen hen, waarom staan jullie hier de hele dag niets te doen? Ja, zeggen ze, ja, er is niemand ons ingehuurd. We hadden gehoopt dat er dus uh, een baas langs kwam. Prima, zegt hij. Dan kom je dat laatste uurtje bij mij werken. Kom naar de wijngaard, ik heb genoeg werk. Werk in mijn wijngaard en ik zal je betalen wat rechtvaardig is. En dat gebeurt. Het is zes uur geworden, het staat of het avond geworden is, maar het is gewoon om zes uur, dus het is donker. Dus om zes uur zegt de heer van de wijngaard, tegen zijn rentmeester, roep de arbeiders en geef hun het loon. En betaal eerst degene die als laatste erbij zijn gekomen. Dat is apart, hè? normaal betaal je de eerste die in het langste gewerkt. Nee, hij zegt. Ik wil dat je bij de laatste begint. En waarom? Nou, dat wordt duidelijk als je dus het vervolgverhaal ziet. De laatste die komt, die om vijf uur middag zijn begonnen, hebben maar één uur gewerkt. En wat krijgen ze? Ze krijgen een penny. Nou, die zullen ontzettend blij zijn geweest. Ze krijgen een volledig dagloon voor één uurtje werk. Dan komen de eerste, die dus de hele dag gewerkt hadden, en die dachten van, ja, als we voor één uurtje één penning krijgen. Ja, maar luister, wij hebben twaalf uur gewerkt, hè. Ja, dan krijgen wij twaalf penningen. Want dat zou dan rechtvaardig zijn. Maar dat krijgen ze niet. Ze krijgen gewoon, het wat afgesproken is, ze krijgen één penning. Voor een hele dag weer. En dan worden ze boos. En dan zeggen ze tegen die heer, maar dat is toch niet eerlijk? We hebben maar één uur gewerkt. en ze dus krijgen hetzelfde loon als wij. En wij hebben de hele dag gewerkt. We hebben de hele de hitte gedragen. Op het heetste van de dag hebben we ook nog gewerkt. Het is gewoon niet eerlijk. Wij krijgen hetzelfde loon als hun. Het is gewoon niet eerlijk. En wij zouden het misschien ook niet eerlijk vinden. Maar hij zegt, moest luisteren joh. We hadden toch een afspraak? We hadden toch een contract gemaakt eigenlijk? Van moest luisteren. Je zou bij mij komen werken en ik zou je gewoon een dag lang betalen. Waarom doe je er zo moeilijk over? Het is toch mijn geld? Ik mag toch zelf besluiten wat ik met mijn geld doe. Als ik besluit om genadig te zijn en aan de mensen die één uur gewerkt hebben hetzelfde te geven als jij, hoef je daar toch niet over te morgen? Je moet je eigenlijk verblijden dat die mensen hetzelfde krijgen, ook al hebben ze niet de hele dag gewerkt. Het is gewoon een stukje genade. Of, zegt hij, misschien ben je jaloers, omdat ik goed ben. Denk je misschien bij je eigen, oh, had ik maar blijven staan op die markt, had ik maar gewacht tot vijf uur, dan had ik misschien een uurtje hoeven te werken en had ik ook een penning gehad. Hetzelfde wat ik nu had, maar had ik niet de hele dag hoeven te werken en maar af moeten sloven. Maar ja, wie zegt dat je om vijf uur langs gekomen was? Dat weet je natuurlijk niet van te horen. Maar dit gaat over het Koninkrijk van God. En dat is wat hij bedoelt van ons luisteren, er zijn mensen die al op jonge leeftijd tot geloof komen, hun hele leven werken in het Koninkrijk, en dus ingang krijgen in het Koninkrijk van God. En er zijn mensen die op het allerlaatst, een uurtje voordat het tijd is, eigenlijk tot geloof komen. En dus dat uurtje werken in het Koninkrijk, en die krijgen exact hetzelfde. Die krijgen ook toegang tot het Koninkrijk. En blijkbaar zijn dus mensen die in hun vroege leven tot geloof gekomen zijn, toch een beetje afgunstig, jaloers, dat ze allemaal het koninkrijk waren. En hij zegt, moest luisteren, ik, dat staat mij vrij, Het is mijn eigendom, Het staat mij vrij om te geven aan wie ik het wil. En het maakt niet uit of je nou je hele leven in het koninkrijk gewerkt hebt, of dat je maar een uurtje, je krijgt allemaal dezelfde beloning. Ik scheer jullie allemaal over dezelfde kam. De laatste zullen de eerste zijn, zegt hij, en de eerste zullen de laatste zijn, want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. Amen. Dan willen we nog gaan zingen. Dan gaan we zingen? De zaligheid is van God. Dan wil ik de zegen uitspreken die ik in Zijn naam op u mag leggen. Verhef uw harten tot God en ontvang Zijn zegen. Yahweh ga Yahweh, viisma recha. Ja, Yahweh panaf elecha, vihuneka. Hisai Yahweh panaf elecha, viyasem lecha shalom. Ja, wij zegenen u en hij behoede u. Ja, wij doen zijn aangezicht over u lichten en zij u genade. Ja, wij verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn shalom. Amen. En dan willen we nog als laatste zingen. Groot is hij. Zullen we nog een, een dankjewel uitspreken? Amen.